na de nederlaag van zijn democratische partij... bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. De Sociaaldemocraten haalden minder dan 20 van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen werden de democraten nog de grootste. Na de vorming van een nieuwe regering in Italië... komt er een partijcongres waar een opvolger voor Renzi wordt gekozen. De populistische vijfsterrenbeweging Sterrenbeweging is de grootste partij van Italië geworden. Die kreeg ongeveer een derde van de stemmen. Ook de uiterst rechtse Lega boekte forse winst en kwam uit op meer dan 17 procent. Het consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd voor het vervalsen van doktersrecepten. Vorig jaar probeerde het tv-programma aan te tonen dat het makkelijk is om bij apotheken zware medicijnen te krijgen. Twee artsen deden toen aangifte. Het Openbaar Ministerie zegt dat Radar iets strafbaars heeft gedaan, maar dat het maatschappelijk doel van de actie zwaarder weegt.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 Onlangs ontstond ophef toen bekend werd dat medewerkers van Oxfam... na de aardbeving in Haiti seksfeesten hielden. Berichten daarover kwamen al in 2012 naar buiten. De Rekenkamer onderzocht of er Nederlands hulpgeld was misbruikt. En dat gebeurde op basis van een onvolledig intern rapport van Oxfam. De Rekenkamer erkent dat het rapport onvolledig was... maar handhaaft wel de conclusies van destijds. Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is stilgelegd... na de vondst van een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk een granaat. Die werd gevonden bij werkzaamheden langs het spoor. Die zijn stilgelegd, de omgeving is afgezet... de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Op station Weert zijn al tientallen reizigers gestrand. Volgens de NS rijden er tot ongeveer 8 uur vanavond geen treinen. Het weer droog en vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen meer bewolking en lichte regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden.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 Probeer ons uit. O2Factoring.nl. Vooruit met het geld. NPO Radio 1. VPRO. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de grootste geopolitieke catastrofe van de 20ste eeuw. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Ja, dat zei Vladimir Poetin ooit. Maar wil Rusland die oude glorie herstellen... en hebben we te maken met een agressor die meer verrassingen in petto heeft? In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 18 maart... praten we in de VPRO Dacia over Rus Rusland. Vandaag dus over het Russisch buitenlands beleid. Blijf erbij, tot half acht is dit Bureau Buitenland. Ja, u hoort demonstraties van gisteren in Tel Aviv... waar demonstranten roepen om het aftreden van de Israëlische premier. Premier Netanyahu is al enige tijd verwikkeld in een corruptieonderzoek... van de Israëlische justitie die mogelijk zijn politieke loopbaan kan bekorten. Opnieuw heeft een vertrouweling van hem gezegd tegen hem te willen getuigen. Het gaat dit keer om de voormalige woordvoerder van de familie Netanyahu. Aan de lijn Anna Krijger, voormalig uh, Israël-correspondent. Waarom wil die voormalige woordvoerder getuigen tegen Netanjahu? Uh, nou ja, waarschijnlijk uh, in ruil voor uh, immuniteit. Uh, hij wordt zelf ook van een, uh, van een aantal zaken verdacht. En uh, hij uh, zal nu met geluidsbanden, met zeer belastend materiaal... Uh, over jou komen en in ruil daarvoor wordt hij zelf niet vervolgd. Ja. En ja, er lopen verschillende zaken hè, tegen de Israëlische premier. Waar, waar gaat het ja. precies om? Waar wordt de premier van beschuldigd? Het gaat in alle gevallen over, uh, over corruptie. Uh, en met name over beïnvloeding van, uh, van media. Dus uh, het bieden van financiële voordelen als er positiever... Uh, ...bericht wordt over, over Netanjahu. Ja, en, en waar gaan die andere zaken over? Want hij wordt ook beticht van het aannemen van cadeaus en zo, hè, geloof ik. Ja, van het geven van cadeaus aan... Uh, ...het is een beetje zo'n klassieke echt ...met, met champagne en, en sigaren en zo. Oh. Uh, maar de meeste, de meeste gaan over het beïnvloeden van, uh, van media. Uh, dus bijvoorbeeld... Uh, um, dat er een, uh, een financieel voordeeltje is voor, uh, voor een bedrijf... dat dan uh, positief bericht over, uh, over Netanjahu... of over uh, twee, uh, twee concurrerende kranten die tegen elkaar worden uitgespeeld. Ja, beïnvloeding van media, uh, sigaren, uh, champagne. Hoe ernstig zit de heer Netanjahu in de problemen? Ja, het is <laughs> zeer, zeer ernstig. De kans dat hij dit uh, politiek overleeft is, uh, is heel klein... Uh, maar goed, hij zou hoe dan ook strijdend uh, ten onder gaan... en geen, geen seconde eerder opgeven dan, uh, dan nodig. Ja. Hij is even in het buitenland, hè, op bezoek in Washington. Uh, komt dat wel goed uit dat hij uh, niet thuis is? Ja, dat komt zeker wel goed uit. Hij is, uh, nou echt op dit moment zit hij, uh, zit hij met Trump uh, in het Witte Huis... En uh, hij, gaat ook, uh, hij gaat ook nog spreken op het jaarlijkse congres van, uh, van APEC. Dus uh, de belangrijkste pro-Israël-organisatie in de VS. Uh, ja, dit bezoek komt zeker op een goed moment. Want uh, het lijkt natuurlijk een beetje af van de, van de sores die Netanyahu thuis heeft. Ja. Hij heeft wat uh, successen te vieren samen met Trump. Uh, natuurlijk uh, het verplaatsen van de, van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Uh, ja... Netanyahu is de eerste premier die dit uh, voor elkaar heeft gekregen. Dus hij gaat Trump uitgebreid bedanken en uh, daar veel aandacht op vestigen. Uh, en er zullen nog wat andere kwesties besproken worden, uh, zoals, uh, zoals uh, Iran en het, vre het vredesplan, uh, het zogenaamde vredesplan. Uh, dat, uh, dat de VS heeft gemaakt en dat zeker in het voordeel van Israël zal zijn. Ja. Uh, zijn gastheer Trump heeft het altijd over fake news en een uh, heksenjacht. Heeft uh, Netanyahu al gereageerd op de berichten? Ja, ook hij. U uh, bedoelt over zijn, uh, zijn eigen schandaal. Precies. Ja, ja ook hij uh, heeft het over een heksenjacht. Een heksenjacht, hè. heksenjacht van, van de media of van, uh, van links... Maar ja, goed. het grote, het grote publiek uh, is er wel van overtuigd uh, dat, uh, dat er echt redenen zijn om, uh, om aan te nemen dat, uh, dat Netanyahu fout zit. Ja. Uh, dus nou, om nou te zeggen dat hij veel grote, grote steun heeft in, uh, in de Israëlische samenleving. Nee, er zijn ontzettend veel demonstraties geweest. Vooral in Tel Aviv waar, waar Netanyahu toch wel niet meer zo populair is. Uh, dus... Maar goed, hij zal dat volhouden tot het bittere eind. Ja, en nou wordt er altijd gezegd uh, dat uh, Netanjahu uh, ja, ontzettend veerkrachtig is. Uh, dat hij ja. alles overleeft. Uh, ja, dat zou dit keer natuurlijk ook uh, kunnen. Ik denk dat er inmiddels uh, zoveel zaken zich hebben, zich hebben opgestapeld. En er komt nog meer, wordt er gezegd. Hè. Dus mm -hmm. die, die, die, hef, die gaat nog veel meer, uh, gaat hij verklaren. Um, het is moeilijk om te zeggen hoe lang het gaat duren. Maar de kans dat, dat Netanjahu hier uitkomt is echt heel klein. Ja, want het is in korte tijd de derde keer dat zich iemand meldt hè, die uh, tegen hem wil ja. getuigen. Ja. Ja, het is nu zijn, zijn derde vertrouweling uh, op rij eigenlijk... Die, ja. uh, die zich nu tegen hem keert. Oké, okay, hartelijk dank, Anna Krijger, voormalig Israël-correspondent. Welkom in de Dacia. En drink met Bureau Buitenland op de Russische verkiezingen. Naar здоровье. Buiten huilen de wolven. Binnen knappert het haardvuur. In onze eigen dacia praten we u bij over Rusland in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 18 maart. President Vladimir Poetin wordt dan herkozen. Dat kunnen we u alvast verklappen. Maar het is toch een mooie gelegenheid om u over een aantal belangrijke onderwerpen bij te praten. Vanavond in ons tweede bezoek aan de dacia praten we met oud-topdiplomaat Adrian Jakobovic de Zeget en Ruslandkenner Joris van Bladel over de ambities van Rus. In het buitenland en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank. Uh, meneer Van Bladen, om met u te, te beginnen. Uh, Rusland wordt uh, op dit moment eigenlijk een beetje gezien... als een agressieve speler op het wereldtoneel. Uh, een hybride oorlog in uh, Oost-Oekraïne. Ze hebben de, de, de Krim uh, geannexeerd. En dan ook nog ja, hun rol in het Syrische conflict. Is dat de juiste manier om naar de Russische uh, speelwijze... op het wereldtoneel uh, te kijken? Maar het is duidelijk dat uh, Rusland uh, met de dag, zou ik haast zeggen, assertiever wordt. Dat is duidelijk. Uh, maar dat is wat anders dan agressor, uh, wat ik gebruik. Het is duidelijk, in Oekraïne is er dus een, uh, een agressie gepleegd op, uh, hmm. op, op de Krim. Daar is geen, geen discussie over. Uh, de grote vraag blijft altijd, hoe ga je daarmee om? Dat is, dat is een vraag. Maar inderdaad, op je vraag is het, uh, is het een agressie... Ik denk dat uh, Rusland op dit moment probeert te handelen naar wat ze zichzelf voorneemt te zijn. Namelijk een uh, wereldspeler. En zij probeert dat naar... Uh, met andere woorden, de, de gelegenheid die wordt geboden aan Rusland, wordt zeer goed uitgebuit. Ja, en meneer De Zeghet, um, hoe wordt dat in, zeg maar in Brussel, de NAVO-hoofdkwartier gezien, of in uh, Washington of in Den Haag, uh, zien we dat uh, als een assertieve uh, speler? of een agressor, Rusland? Nou, er is op het ogenblik nog geen agressie... maar het is wel een assertieve speler, ja. Uh -huh. En uh, Rusland, een van de belangrijkste uh, punten... van hun buitenlands beleid, is dat zij... Uh, erkend willen worden als een grote mogendheid. Een mogendheid op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten. En uh, dat is de laatste tijd naar hun mening onvoldoende gebeurd. Ja. Dat moet uh, veranderen. Dus de positie van de Verenigde Staten moet omlaag. En daar zien ze China zeker als een bondgenoot. En daardoor kan hun eigen positie, eigen rol op het wereldtoneel vergroot worden. En ze kunnen dat doen via ja. de wapens. Want niet via op economische macht. Waar China op stoelt, is niet mogelijk in Rusland op het ogenblik. Dus ze moeten het hebben van bewapeningen. Ze hebben nu, heeft Poetin de reden gehoopt in maart, met een aantal dreigende nieuwe wapensystemen. met atoombewapening, waarmee Rusland denkt zich weer op dat niveau te kunnen bewegen. Ja. Zeg, u moet nu naar ons luisteren. Ja. Wordt er een beetje geluisterd in Brussel... en uh, in Washington en Den Haag? In Den, of, Den Haag wel, denk ik. Ja. Ik weet niet zeker of in Washington <laughs> geluisterd wordt, uh, Maar er wordt natuurlijk geluisterd. Dus, ja. Dat is een heel belangrijke reden die hij op 1 maart heeft gehouden... waarin hij dus een zes, of zes nieuwe uh, atoomwapens heeft aangekondigd... die uh, Amerika kunnen bereiken... En echt een dreigende taal heeft uitgeslagen. Ja, nou, toen... la la laat ik iets, iets nauwkeuriger formuleren. Uh, er wordt misschien geluisterd, maar worden ze ook serieus genomen als een grote speler en als een gelijkwaardige speler op het wereldtoneel? Onvoldoende naar hun eigen mening. Nee, maar wat nou, is, wat is, wat is ook, de ik, mening uh, van de NAVO? Nou, u nou, ik u denk bent er anders niet druk. staat ook inderdaad. Ja, die kijken. Wat zijn de belangrijke spelers voor bepaalde beleids? voornemens die we hebben en dan valt Rusland daar denk ik niet altijd in ja als, als het gaat om, weet ik, om Syrië of om grote internationale problemen wie moeten we hebben als bondgenoten in dit conflict dan wordt er niet onmiddellijk naar Rusland gekeken en daarom heeft Rusland nu in Syrië ingegrepen met de wapens want dat zijn de middelen die ze hebben om te zeggen je moet ook naar ons luisteren ja. en daarin zijn ze geslaagd denk ik ja, Joris van Bladel. Uh, Rusland wordt niet altijd serieus uh, genomen. Uh, hier in Europa en in uh, de Verenigde Staten. Nee. Ten onrechte? Maar ik, ik, Kijk, ik denk uh, dat... De assertiviteit en ook de militaire macht die toch wel sinds 2008 is opgebouwd... toch tot enige terughoudendheid, zeker in Europa... het is doorgedrongen, in Europa tenminste, dat Rusland toch wel iets betekent. Ook de successen in het Midden-Oosten en zo verder. Dus die assertiviteit is heel duidelijk. Maar men weet eigenlijk niet hoe we erop moeten reageren. Maar ik zou het, even voor het debat, misschien... ik zou het scherper willen stellen. We hebben geen antwoord defensiegewijs hebben wij geen enkel antwoord op, op, op, de, op de, de dreiging ja. die er zou kunnen komen. Maar Met, het gaat niet alleen over defensie. Het gaat ook gewoon inmenging, in bijvoorbeeld verkiezingen in, in de Verenigde Staten. Hybride zogenaamde Ja, maar daar heeft Putin eigenlijk een, een heel, zit, zit eigenlijk in een zetel. Daarmee wil ik zeggen, het is onze oneindigheid, onze incoherentie... Europa, maar ook in de nationale staten. Ja, opkomst van de populisten, uiterstreeks in dat soort van dingen. Dus die instabiliteit die er in Europa is... ...wordt heel makkelijk uitgebuit door, door, uh, door Rusland. En ze hebben daar expertise in. Ze kunnen dat ook zeer goed. Ja? Onderschat hen niet diplomatiek. Onderschat hen niet om een aantal zwakheden van onze zijde politiek. Maatschappelijk. Ja, meneer De dus Zichet, dus dus we hebben gewoon geen antwoord... Eigenlijk nog niet, maar. T nog niet. Dat ontwikkelt zich wel, denk ik. Ja. Kijk, Rusland ziet de Verenigde Staten als de voornaamste tegenstander. Die tegenstander moet onderuit gehaald worden. Die potentie van de Verenigde Staten moet verminderd worden. Dat doe je op allerlei mogelijke manieren. Ja. Onder andere door, zeker als je uit de kring van de veiligheidsdiensten komt, door het ondermijnen van een, een, een politiek proces in de Verenigde Staten. Je doet het ook door Europese landen zoveel mogelijk uit elkaar te spelen. Want een van de belangrijke oogmerken, denk ik, van, van Rusland is om ook af te komen van die sancties die zijn ingesteld. Die sancties hebben een economische invloed. Sinds het annexeren van de Krim? Ja. In ja, 2014? Een Russische think tank heeft uitgerekend dat de effecten van onze sancties op de Russische economie ongeveer 1,2% bedragen. Ja. Dat we zeggen, in 2016 is de economie met 3,7% ongeveer gekrompen. Voornamelijk door de lage olieprijzen. Maar daarnaast ook ongeveer voor 1,4, 2, 3% door de sancties. Ja. Dus u, u zegt, nou oké, okay, ze doen wat ze doen, hè? inmenging in een verkiezingsproces. Uh, Amerika uh, nou, heeft ook niet echt een antwoord. Heeft Europa een antwoord of niet? Nou Ja, een antwoord. Het wordt ontwikkeld natuurlijk wel. Een ja. antwoord wel op. Uh, kijk, nou ja, wij, op vinden, wij vinden dat de, wat de Rusland gedaan heeft in de agressie in Oekraïne, dat de Krim, dat, dat onaanvaardbaar is. Mm -hmm. dat is. Dat is een antwoord als u wil. Ja. De sancties. Denkt zijn... u dat de Krim ooit nog bij Oekraïne komt? Dat is niet erg waarschijnlijk om het ja. zacht uit te drukken. Ja. Maar daar gaat het om. Het gaat erom dat wij door de maatregelen die we hebben genomen, dus die sancties, hè, dit kan niet. Dit accepteren we niet. Ja, we we er zijn niet er een hoop in... een aantal landen in de Europese Unie die van die sancties af willen ook. Die ja, om economische van, van, ja, ja. redenen. Ja, ja nou, dat heb je zo. Ja, ja maar dan is er <laughs> een verdeeld en is er. Nou ja, maar dat echt... is gelukkig nog niet het geval. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om, om daar niet toe te geven. Als je, daar, als je gaat toegeven, als je dingen die je zegt, dat is onaanvaardbaar, als je daar een tijdje toch aanvaardbaar vindt, dan is het ook wachten. Kijk even wat er in Oostenrijk gebeurt, kijk even wat er in Italië ja, gebeurt. Ja. Um, het is wachten op wanneer die sancties, die, laten we zeggen, die eenheid in Europa bestaat. Ja. Uh, om die te behouden. Meneer Van Bladen, u zegt eigenlijk... wij Europa en het Westen zijn niet assertief genoeg. Laten we even kijken, wat wil uh, Rusland? Wat, wat kunnen we in de toekomst verwachten? Wat voor buitenlands beleid, uh, wat streven ze naar? Ik denk dat dat heel transparant is, dat is ook een beetje naar voren gebracht. Rusland wil als een wereldspeler, geen regionale macht, want dat is een, een blaam, maar als een wereldmacht meespelen. In alle belangrijke dossiers in de wereld willen zij aan de tafel zitten en meebeslissen. Ja, wat zouden zijn? Wil, zij willen een nieuwe Yalta. Zij willen de wereld herverdelen. Pardon, met de groot, wat, wat? wat, wat zij willen wat? dus de wereld opnieuw herverdelen mm -hmm. met, met een aantal belangrijke spelers... Uh, uh, op het wereldtoneel en zij gaan de wereld terug op verdelen. verdelen. Ja, dat, dat is het dat gro de grote dat droom. Dat klinkt een beetje als grootheidswaan. Nou, je moet dus van de unipolaire wereld, waar de wereld door de Verenigde Staten beheerst wordt, ja. af. En je moet naar een multipolaire wereld, waar Russen op gelijk niveau mede de agenda, de internationale agenda bepalen. Maar dat is één deel van het buitenlands beleid. Ja. Een ander deel van het Russisch buitenlands beleid is om inderdaad het gezag terug te krijgen zoveel mogelijk... in de voormalige Sovjet-Unie. U, u begon net met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ja. Ik vond het interessant dat uh, Poetin een paar dagen geleden... in zijn reden zei, ja, uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie, dat was eigenlijk Rusland. En in het buitenland had men het ook vaak over Sovjet-Rusland. Ja. Maar kunnen we daar in Europa nog voor verrassingen komen te staan... met wat, wat uh, Rusland wil? Bijvoorbeeld, er is wel eens gepraat over uh, ja, uh, problemen in de Baltische Staten. Nou, ik denk niet dat uh, Rusland op het ogenblik... de Baltische, binnen in de afzienbare toekomst... de Baltische Staten gaat binnenvallen. Binnen afzienbare tijd, maar ja, je je misschien daarna wel. Nee? Kijk, als, zoals, uh, <laughs> zoals u zegt, uh, Van Bladel... als er een gelegenheid zich voordoet... Um, dan wordt er gelegenheid gegeven. Maar die gelegenheid doet zich gelijk maar niet voor. Uh, Rusland is er juist op gericht om van de sancties af te komen. Ja. Om, om met Amerika in gesprek te komen. Doen dat op een manier die niet onze is. Maar Namelijk... zijn we ook in gesprek? Nou, nou, ze zijn eigenlijk niet in gesprek. Ze vinden dat ze geboikeld worden. Ze zijn uit de groep van acht gegooid naar een groep van zeven. En nu, hè, van de belangrijkste economische uh, mogendheden. Ja. Dat is ook pijnlijk voor een grote mogendheid. Ze willen die rol terugkrijgen. Wordt dus, er, wordt er uh, tussen Europa en Rusland op, op een fatsoenlijke manier gepraat? Of, of, of gepoogd het gesprek open te houden, wat u betreft? Dat hangt vanaf op welk niveau. Ik denk dat het, op het hoogste politieke geval is dat niet het geval. Ik denk, man, dat uh, Poetin geen succes wil gunnen. Hè, dat hij zich kan presenteren als weer geaccepteerd. Ondanks wat hij in Oekraïne doet en heeft gedaan. Toch weer geaccepteerd. Nee, dat, dat doen we niet. Okay, De, ja. De Dutch Chat. Met Rick Delhaas. Ja, we praten over het uh, Russisch-buitenlandse beleid. En uh, dat doe ik met uh, oud-topdiplomaat Adriaan Jakobovic Jacobo de Seget... en Rusland-kenner Joris van Bladel. Laten we heel even... Um Kijken naar uh, de rest van de wereld. Uh, eh, Rusland heeft een veel groter, uh, grotere ambitie. Uh, we hebben het over Europa en een beetje over, um, uh, over Amerika gehad. Uh, meneer de Seget, um, Midden-Oosten, daar is uh, Rusland zeer actief. Uh, zij helpen Assad uh, met zijn. Oorlog tegen de opstandelingen, de rebellen. Ja, dat is een van de weinige punten waar, denk ik, Rusland vanuit Moskou gezien. succes gehad heeft in zijn buitenlands beleid. Ja. Door. Amerika is daar bijna niet te bekennen. Inderdaad, dat ligt natuurlijk ook aan Amerika. Ja. Maar Rusland heeft daardoor wapens te gebruiken op grote schaal zich plotseling een plaats verworven. En het is inderdaad, dat is, dat is, daar is durf voor nodig. Ja. Want het is natuurlijk heel gek, eigenlijk, om Assad te gaan helpen. Want Assad was iemand die in de Arabische wereld... ja, als, als, toch als een, als zonderling beschouwd. Ja, als een, buiten de, als een een beetje. Die teen, de en dan ga je, je uit, uitgerekend, ga je Assad steunen. He, terwijl andere, alle grote andere landen, behalve Iran, juist tegen Assad zijn. Maar daar heeft, hij, daar heeft hij inderdaad succes gehad. Hij is nu een speler in het Midden-Oosten. Ja. Uh, niet alleen in Syrië. Niet alleen in Syrië, nou ja, voornamelijk in Syrië. En het Israëlisch-Palestijnse geschil is het nog niet, denk ik. Nee, maar hij doet zaken maar... met Egypte, uh, hij praat met Iran. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En dat komt door wapens. Dus denk, en dat, je ziet het nu ook: hij gaat met, door wapens te gebruiken. Maakt hij zich een plaats in de wereld? Joris van Bladel, bent u met deze omschrijving... Ja, in, in grote uh, lijnen wel. Maar uh. ik zou toch even nuanceren. Zijn enige, u, u noemt uh, Syrië en uh, Rusland's enige uh, diplomatiek of uh, succes. Maar uh, kijk eens wat er gebeurt in Turkije. Kijk eens wat er verder gebeurt. Ik bedoel, uh, kijk... Voor mij slaagt erin om met alle partijen on speaking terms te blijven. Met, de Koerden, met Ze de praten Turken, met iedereen? Met iedereen. Ze zijn, en ik vind dat een ongelofelijke diplomatieke uh, En dat doet prestatie. het Westen niet? Nee, wij sluiten af. Bedoel, uh, uh, uh, Moskou is on speaking terms met Iran en Saudi-Arabië. Zij kunnen dealen met de Palestijnen. En ze kunnen dealen met de Israëli's. Ze zijn uh, met de Soenieten en de Shiiten. Met de Turken en de Koerden. Dat is een ongelooflijke diplomatieke prestatie. Die veel verder rijkt dan Syrië. Meneer De Seget zijn wij uh, te, te, te, te, te kieskeurig. In onze uh, keuze nee, ik ben, ik, met wie we praten. Ik ben het ermee eens. Wat Turkije betreft. is natuurlijk een groot belang van Turkije ook. Het ja. is een belang van beide landen. Die tot elkaar komen. Um, precies, uh, precies. Maar uh, dat uh, dat wordt, uh, Mijn punt is. Er wordt heel uh, handig. En ons gaat dat niet heel handig uh, ingespeeld op de de gelegenheden die zich voordoen. Ja, meneer De zeker. Ja. zijn wij niet een beetje over ons hoogtepunt heen? Met name Amerika bedoel ik dan, hè, in het Midden-Oosten. Uh, Maakt Rusland ook daar in het Midden-Oosten niet gebruik van de zwakheden? Van... Nou, zoals gezegd, ze ik geloof niet dat ze in het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict... toch een rol spelen op het ogenblik. Uh, het was wel was heel misschien... handig dat Netanjahu meteen op de stoep stond... Hè, uh, in Rusland, in Moskou, toen uh, Moskou ingreep in, uh, in Syrië. Ja, uh, ja, haal je de koekoek? <laughs> Want je moet oppassen dat het niet te ver gaat. Ja, maar niet alleen hij, ook Saudi-Arabië, ik ben het helemaal even met Van Bladel is. Inderdaad, dat is een succes van, van Rusland. Maar in het grotere geheel van het Israëlisch-Palestijnse conflict zie ik hun rol nog niet. Misschien dat dat nog komt. Maar in, in de rest van het Midden-Oosten wel. Want, uh, bedoel, Wat is de rest Jemen? Uh, waar? Nee. nee, maar goed. goed ze, ze, zitten, ze, ze praten met Iran, daar zijn ze een belangrijke partner ja. voor. Ze doen zaken met Egypte. Uh, Egypte is minder geïnteresseerd in Amerika op dit moment. Nou, dat zo weet ik niet of maar dat zo is. Ik, ik, ik zie daar toch een kentering. Ik bedoel, als je eens even Noord-Afrika Noord bekijkt... Uh, bijvoorbeeld, maar ook een klassiek Westerse uh, bondgenoot. Ja, die begint toch ook uh, de banden meer en meer aan te trekken met Rusland. Je ziet wat er in Libië gebeurt. Je ziet wat er in Algerije gebeurt. Je ziet, dus je ziet in heel die regio dat Rusland. En het is allemaal fragiel hoor, maar, maar ze slagen erin om, om uh, met onze bondgenoten. Egypte is ja. er ook heel belangrijk. Maar ze slagen erin om meer en meer daar voet aan de grond te krijgen. Ja, meneer Dezekert, u zei net van. Ja, we hebben nog niet echt een antwoord. Welk antwoord zouden we moeten formuleren op deze assertieve. Russische aanpak? Nou, ik denk dat ten eerste moeten we bij onze principes blijven. Dat we zeggen... De, de, de, het, het Hebben wij destabiliseren, ja, destabiliseren, beleid? Ja, ja, het destabiliseren van Oekraïne, ja. het annexeren van een deel van een ander land in Europa is onaanvaardbaar. Ja. Dat, is punt. dat moeten wij als Europese Unie ja, zeggen. Absoluut, ja, ja. want van het een komt het ander. Ja. Het is begonnen in Georgië. Toen heeft Poetin gezegd, toen hij Abkhazie en Zuid-Ossetië uh, als onafhankelijke staten uh, erkende en dus losmaakte van Georgië, dat is even een opschudding in het westen, maar dat vergeten ze wel. Inderdaad, we vergaten het. Toen kwam de Krim, heeft hij precies hetzelfde gezegd, een beetje opschudding, vergeten ze wel. En daar, zo gaat het steeds verder. Dus ik denk dat we het niet moeten vergeten. Dat ja. moeten we vasthouden. Ja. Uh, meneer Joris van Bladel, wat, uh, wat, wat voor antwoord moeten we formuleren? Heel kort ja, ik, denk, nog even. ik denk dat we een heel een fundamentele keuze moeten maken. Ofwel neem je de consequenties van je keuzes en ben je principieel... maar dan neem je alle consequenties, defensiegewijs, dat, dat, een hoge prijs. Ja. Ofwel ga je aan de onderhandelingstafel moeten. En dat is een hele moeilijke keuze. Een en daar heel... moet je ook dingen voor laten? Ja, dan moet, dan, moet je, dan moet je je interesses gaan bekijken. En wat, dat is een afweging, een balancing. Hè? Ik bedoel, ja. Dat is uh, moeilijk. Meneer de moeilijk stikket, we hebben een, een beetje een pijnlijke affaire met uh, onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Halbe Zijlstra. Er zit nu een, een nieuwe minister, uh, Stef Blok. Uh, ja, in dat dossier van de MH17, wat is het maximale wat we daar nog.? Van de Russen kunnen verwachten, denkt u? Nou, wat we moeten nastreven is uiteraard om de schuldigen voor de rechter te brengen. Maar denkt u dat dat gebeurt? Dat, nee, dat we die... Ik denk dat het nee. niet gebeurt, nee. maar ik denk niet dat we daarom vanaf moeten zien. We moeten zeggen, Rusland, als we eenmaal de gegevens hebben, moeten we naar, naar Rusland gaan en zeggen, dit zijn de gegevens, dit zijn de schuldigen. We willen graag uitleveringen, zal Rusland zeggen, nou, daar beginnen we niet aan. We moeten zien hoe het dat verder ontwikkelt. Maar we moeten zeker niet zeggen van laat maar zitten. Ja, dus we moeten die principiële houding absoluut, blijven ja, volhouden. Absoluut, ja. ja. Oké, okay, nou, um, we hadden vast nog langer kunnen praten... maar we moeten het helaas hierbij laten. Uh, hartelijk dank uh, oud-topdiplomaat Adriaan Jakobovic de Zeghet... en Ruslandkenner uh, Joris van Bladel. Um, tot zover uh, Bureau Buitenland vanuit de Dacia. Uh, straks Kunststof, daarin te gast singer en songwriter Daniel Lohus. Maar nu is het nieuws... NPO Radio 1, met de Marielle Hagemann. De Italiaanse oud-premier Renzi stapt op als partijleider... na de nederlaag van zijn democratische partij... bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraten haalden minder dan 20 van de stemmen. De populistische vijfsterrenbeweging... is nu de grootste partij van Italië geworden... met ongeveer een derde van de stemmen. De gasexplosie van gisteren in Potsdam in Polen... was volgens de politie vrijwel zeker bedoeld om een moord te verhullen. Na een explosie stortte een flat van vier verdiepingen in. In het puin zijn de lichamen gevonden van drie vrouwen en twee mannen. Een van de vrouwen was volgens de politie voor de explosie... om het leven gebracht. Het consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd... voor het vervalsen van doktersrecepten. Vorig jaar probeerde het tv-programma aan te tonen... dat het makkelijk is om bij de apotheken zware medicijnen te krijgen... Het Openbaar Ministerie zegt dat Rader iets strafbaars heeft gedaan... maar dat het maatschappelijk doel zwaarder weegt. En tijdens een Oscarfeestje is er man vandoor gegaan met het beeldje van actrice Frances McDermott. Getuigen zagen dat de man de Oscar pakte... en het gebouw uit probeerde te komen. Bij de uitgang hield een fotograaf de man tegen. De Oscar ging terug naar McDermott en de dief werd gearresteerd. ANDB verkeersinformatie met ongelukken. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Bunnik en Maarsbergen 6 kilometer file. Kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel meer dan een uur vertraging op. verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt het beste om via Tiel en Nijmegen. Volg je vanaf Utrecht eerst even de borden richting Den Bosch. Op de A58 Tilburg Eindhoven staat tussen oorschot en best 4 kilometer door een ongeluk. Vertraging is hier een kwartier.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 HR, payroll en tax and legal. Doe je samen met SD-Works. Works, works. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. U kent onze gast als de muzikant uit Erika... die nu zijn dertiende album uitbrengt, Vlier. Waarop bijna alle liedjes zijn ontstaan in zijn dromen... want hij schoot vaak s'nachts wakker... omdat hij dacht dat beneden de muziek nog aanstond, maar dat was dus in zijn hoofd. En die nummers werkte hij dan meteen maar even uit. Hier is Daniel Lohuus. Uw presentator is Jenny Brouw. Daniel, als je boodschap gaat doen in Klazina Veen, dat ligt naast Erika... dan ja. roepen ze heel vaak aan de overkant van het kanaal... dan roepen ze, hey Lois, heb je je hond al opgehaald." Ja, ja, dat klopt, ja. <laughs> Wat bedoelen ze daarmee? Nou, ik heb een keer een liedje gemaakt over dat ik, dat ik een hond wilde aanschaffen. Ik haal mij een hond op. En sindsdien uh, ja, ze, ze van, uh, vanaf uh, de andere kant van het kanaal... tegen ik van, uh, heb je wel een hond opgehaald? En dan moet ik altijd wel lang nadenken. over. Waar hebben ze het nou over, weet je wel. Maar... Inmiddels weet ik het. Het gaat over dat liedje. Maar had je dat echt niet in de gaten? Nee, is niet. Als je gewoon in Klesineveen loopt... en, en iemand roept dat, dan moet, moet je toch nadenken. Maar, heb je een hond? Ik heb je een hond al op? Ik heb helemaal geen hond. <laughs> maar ja, daar had ik in het begin ook dat ze vroegen... Van, hoe ben je hier op fietsen? Dan moest ik ook altijd heel pas nadenken. Dat, hoe weten ze nou dat ik geen rijbewezen heb? Maar dat ging dus ook over dat liedje. Maar... Inmiddels uh, heb ik een boel, boel bijgeleerd. Maar dat gebeurt dat regelmatig dat ze over het kanaal heen schreeuwen? Ja, dat... dat uh, ja, of ja, af, is dat heel gewoon? Of heel dichtbij. En dat gebeurt in allerlei variaties. Maar Ja, ja waar veel kanalen zijn, wordt veel over kanalen geschreeuwd, ja. En is dat omdat jij Daniel Loewis bent of doen ze dat met iedereen? Ik bedoel, is, is dit gewoon de manier waarop... Uh... Nou, dit is... Dit is uh... Dat doet niet iedereen gelukkig niet. Nee, dat zou een behoorlijke bende worden. Nee. Dat iedereen nou maar wat loopt te schreeuwen <laughs> over dat kanaal. Nee, hoor. Nee, ja. nee, nee. Uh, omschrijf jouw opa huis. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd Welka? naar. De, Kolker, de opa Kolker. De, de vader van, je moeder. van mijn moeder. Ja, dat was een hele lieve man en die heb ik heel goed gekend. En uh, ja, die keek er enorm tegenop. Die was heel geestig. Die kon mooie verhalen vertellen en hield het altijd mooi voor de gek. En, en heeft, heeft, heeft mij veel geleerd. Ook met de buks moest schieten tot en met uh, Wie banden lachen. met de buks lappen. moest schieten, Was het een jager? Nee, hij, hij was vroeger uh, militair geweest. In een, uh, en ik, ik mocht dan samen met hem uh, in juni uh, de langste dag kijken. Die, die film over Normandie. En dan ging hij de volgende dag ging, ging hij voor mij een soort bultje maken. Waar ik moest op de grond liggen met, met, met de windbuks. En dan had hij op de bijenkast zo'n leeg padje bebogeen gezet. En dan moest ik... Het dekseltje eraf schieten, niet het padje raken. En dan ging hij naast mij staan met, met zo'n zo En zei die soldaat, loes, <laughs> vuur! En, en, en is het kan... je gelukt? Ben geen. Ja, ik, ik, ik kan het redelijk, redelijk secuur schieten. Ja, nee, dat komt goed. Ja. En hij was ook de man van de verhalen. Ja, dat staat vol verhaal. Ja. Prachtige verhalen. Wat het van de week nog over gaat met mijn ouders. Over, over wat hij daar vertelde. Er zijn verhalen waar ik nie, wat, die ik als klein kind van hem geworden. waar ik niet eens een clue van weet. Ik weet alleen dat het iets was met, iets met een papiertje. wat hij dan. ergens... Nou ja, ik weet helemaal niet. Dan, ja. maar, maar, maar dat je, je ook pas later realiseert. oh, maar dat bedoelde hij met ja, dat verhaal? Ja, ook wel, ja. Ja, er gebeurde ook wel veel. En hoe oud uh, is hij geworden? Ik bedoel, hoe oud was jij toen die stierf? Ja, toen woonde ik al in Utrecht. Dus dat was uh, in de jaren 86 geworden, meen ik. Ja. En heb jij het een beetje overgenomen van hem? De man met de verhalen, de geschiedenisman? De, de over... Ja, ik denk wel dat ik daar wel wat van uh, heb. Zo zie ik het wel eens, ja. Dat ik van die kant heb, van die kant van de familie, de verhalen. En, en van de andere kant de muziek. Van de hm. Loïs kant uh, de muziek, denk ik. Daar komt de muziek vandaan. Ja, en, uh, ja, dat en, zeker, opa Loïs was heel muzikaal. Mijn vader was heel muzikaal. Dus ik denk dat dat, uh, je bent toch altijd... Uh, een mooi mengseltje. Je mengseltje ben je toch allemaal. Ja, ja. ja. ja. En, en uh, uh, wat deed hij eigenlijk? Wat voor vak had hij dan, opa Kolker? Opa Kolker, ja, die staat die ook in de politiek en zo. Ik zag, huh? zag van de week nog een berichtje... uit mijn moeder van op internet... dat opa een spreekbeurt hield in... Ja, hij was van de katholieke zaak, hè, van de katholieke zuil... dat was, dat was zijn ding. En dan moest hij op de fiets heel Drenthe door... ergens een, een spreekbeurt doen en uh, wat dat nou... Ja, dat, hoe heette het toen? Voordat het, wat CDA later werd. KVP. Dat, ja. Daar zat hij, was hij actief in. Ja ja, ja, ja. Maar weet, die, die tijd weet ik niet zo. Ik, ik ken hem alleen maar als opa, die uh, met de moestuin bezig was. En, uh, en de verhalen, en verhalen had verhalen over vertellen. De... En elk verhaal wat, wat hij vertelde, had oma natuurlijk al duizend keer gehoord. Die was helemaal zat. Maar, nee, nee. Die, die lachte elke keer. Nee. Ja. Grote liefde. Elke, elke, echt. Die ging gewoon, die sloeg zich op de knie en zo. Nee, echt. Ja, heel af en toe zei ze wel geloof, van nee, dat was zo en zo. Ja. Want het waren ook grappige verhalen. Ja, het waren een heel grappige verhalen, ja. Waarvan jij trouwens dan niet altijd de clue wist. He, ik heb hier een Nijntje voor me liggen. Tot ja. een Grote verbazing. Ja. Het is net uit. Ja. Op Ziendrens. Nee, een Nijntje op Ziendrens, ja. Nijntje in het dierenpark. En ik vroeg je of je een stukje wou voorlezen. Maar het mag niet. Ah ja, niet. het mag niet. Uh, dat is. doe ik nog een keer. Dat komt nog een keer. Dat komt nog wel een keer. Wel ah, een ja. keer. Maar, uh, maar het, is, het, is een heel, het was heel, heel erg leuk om te doen. En. Uh, het is, uh, nou, ik moest me wel heel erg streng aan dingen houden. Want je moet wel in, in dat. Inderdaad, dat uh, rijm zitten, ja en uh, lettergrepen. staat dat echt op papier? Ja, dat wordt echt van je verwacht dat je echt de letters uh, wel. Dat is het handelsmerk ook van Nijntje waarschijnlijk. En, uh, en terecht maar, ook, want ik zeker, zou helemaal ontregeld zijn zeker, als voorlezen. Zeker, zeker. Die kindertjes moeten ook een goed gevoel erbij krijgen. Ja. Niet, van, eh, wat, dat, niet dat zo'n zo peuter denkt, wat is dit voor een raar rijmschema. <lacht> dat is helemaal niet A, B, B, B. <lacht> <lacht> maar, uh, maar er zijn hele strenge regels, dus ook over dat voorlezen, begrijp ik. Uh, niet alleen over de... Ja, vast wel. Ja, ik, ik, ik, ik, nou, ja, weet ik, ja Er zijn zakelijke dingen. Oké, okay, zakelijke dingen, daar moet jij verder nee, niet mee. De, de boodschap is begrepen, dus ik moet nu op z'n Drents... Nou, uh, dus, uh, ik, ik probeer het je uh, uit, Groningen, uit Groningen, toch? Ja, uit Groningen, maar ja, nou, dat ja, is ja, geen Drent, hè? familie van elkaar. Zeg Nijn, zei pa plus op een dag. Ik bedenk me net, ik wil wel noord Dierenpark. Olly niet met mijn me net. Oh. Het Dierenpark, zei Nijntje zacht. Dat lijkt mij hoogst wel wat. Want dat wordt dan met de trein helemaal Noord de stad. Ja. Zal ik nu maar stoppen? Ja, dat klinkt toch goed. Klinkt redelijk ja. goed, hè? Ja. Drens op zijn Gronings. Alleen in Gronings zijn ze helemaal naar staat. Helemaal naar staat, ja, ja. deur weg. Ja, ja, ja, ja, ja. Gronings is mooi, prachtig. Ja, bijna ja. net zo mooi, toch? Ja, ja. Of mooi, hè? Gronings, nou, heb je dat gehoord van Marlene Bakker, die nieuwe plaat? Ja. Wow. Een hele mooie plaat. Of Gronings mooi is. Ja. Ja. ja. Um, de tegel ligt daar. Weet mm. je nog wat je erop schreef in 2005 en in 2010? Nee. Ik wel. Nee. Ik heb het gewoon even opgezocht. Ja. Priest de, oh ja. ja, de dag, niet voor het avond is. Priest de dag, niet voor de avond is. Ja. Dat is, was 2005. Mm -hmm. 2010. Angst is voor reem, is voor Otiet. Oh ja. Oh ja. Dus die kunnen in elk geval die niet, meer. niet meer. Ja, nee, nee, acht jaar later. Ja, <laughs> Nieuw leven ja. levenswoogde motto. Dat is jij, jammer. Okay. Van Daniel uh, Nou, Dat wordt Ik op een gegeven moment verzinnen. duidelijk. Ja. En uh, reacties heel graag van luisteraars. Via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag Radio kunststof, Of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En ondertussen zijn we 24 uur per dag te beluisteren via de podcast. Kan ook. Tof. En je gaat live spelen, Daniel. Zullen we daar maar gelijk mee beginnen? Ja. ja. Ja, ik vind het een goed idee. Uh, want uh, leefde, inmiddels Joost Prinsen zei het net: het was niet je dertien, dertiende album, maar al je uh, zeventiende. Daniel Loos, uh, inmiddels uh, 46 jaar. Sorry, ik heb de koptelefoon al even gestopt. Ja, ga maar nu. gewoon lekker zingen. Het stuf. Ja, die ga ik doen. In de ogen, in de oren tussen de kozijnen, in de hoeken van de mond. Geet zwarte grond, geet zwarte grond. Achter het huis en in het hart. Kom van door voor les naar hier posten. Git grond, geit grond. Het stif, het sterf, met de schrale Oosten wind met. met de schrale Oosten wind het stof, het stof, gitzwarte grond, gitzwarte grond. Op de fence de banken en op het kussen. Zit er overal op en overal tussen. Midden overdag wordt de lucht helemaal zwart. De wind poest de goede grond helemaal weg zwart. Het stof, het stof. Met de schrale oostenwind met, met de schrale oostenwind met. Het stof, het stof, gids wat de grond. Gids wat de grond. Als de regen komt, hij nergens geen last meer van. Maar het lekt erop dat dat nog dagen duurden kan. Als de regen komt, hij nageen schien laat het meer van. Maar het lekt erop, dat dat nog dagen duren kan. Het stof, het stof, het, stuf, het, stuf, het stuf. Zo oh, mooi, Daniel Loos. Kismin wegdrongen, zeggen ze dan. Maar dat vinden ze vast iets te uitbundig in Groningen en Drenthe, hè, als je het zo zegt. Kismin wegdrongen. Ja, nee, ja. Het, is, het, is, het, is, het is wel een beetje een droomletje ja. ja. weet jij dan niet meer dat het vroeger dan dat het zo kon stuiven? Het was van de week toevallig weer. Eigenlijk is het nooit Met die oostenwind. Meer. Ja, het is eigenlijk nooit meer. Maar het was van de week opeens weer. Dat, dat, dat, dat bovenste stuk van, van het land: het is land het is als het kaal bij ons. Het, uh, dus, en dan begint te vissen en dan, dan waaien. En dan opeens, zo'n stafwolk en steeds meer. En, dat, ja, en vroeger, dan fietste je naar school. En hij gewoon in de mondhoek, helemaal ja, zwart in de oom. En in de neus, overal zat. En dan binnen in huis, en er was niks aan te doen. En daar kon soms het hele voorjaar doorgaan. Ja. Hoe lang moest jij fietsen eigenlijk? Uh, ja, tien kilometer. Iedere dag, op en neer? Naar de middelbare school, ja. Naar ja. Emmen, ja. ja. En, en wat zei je moeder dan? Want dat vertel je in het theater. Show. Ja, nou ja. Zei ze dat echt? Nee, dan waren we klein, toen we <lacht> nog klein waren, weet je Want ging, Als je dan nou zo thuis kwam met een hele gezichtswaarde, dan ging ze zo'n waaslap door het gezicht. En dan, dan gingen ze je oren schoonmaken. En toen zei mijn moeder wel eens van: als er zand in daar zei ze van: Dan kun je wel eerder appels in poten. <lacht> ja, ja, dat, geest, dat kan. Geest, ja. ja. <lacht> um, dit is een anekdote die je, die je vertelt in, in de voorstelling. Oh, hoe ja. ontstaat zo'n uh, lied eigenlijk? Ik bedoel, je zegt net van dat stof, dat is eigenlijk heel lang al niet meer zo geweest. Ja. Hoe plopt dat dan weer op? Heb je daar enig idee van? Dan moet ik even denken wanneer ik dit lied maakte. Um, Want het is heel dromerig, zeg ja, je nu toch? Ja, nou ja, ja wat, wat uh, meneer Prins in de aankondiging al zei. Ik heb bewust een heleboel liedjes. Uh, als je s'nachts wakker wordt zo, en dan, dan, dan zit er altijd wat, wat muziek. En dan ben ik daaruit gaan werken, zo. Zo halverwege de nacht. Dus daar zit een heleboel al in een soort rare. Zit je in een rare. Dromerige toestand. Dromerige toestand, ja. En, en ja, ik had ook een liedje gemaakt over, over, over vroeger in de ondergrondse hut. Dat wij ondergrondse hutten maakten. Ja. En, en, en toen zat ik op een avond keer bij mezelf in huis. En, en toen. Zat ik zo te kijken. Zo, ik, ik denk, ja, dit is eigenlijk nog precies. Dit is ook mijn ondergrondse hut. Dat je, uh, hier kan ik me verstappen voor de wereld. Weet je wel? Een gordijn dicht en lampjes en, en uh, muziek hier. En, en, dat is mijn, mijn ondergrondse hut nog steeds. Ja. En toen heb ik dat liedje gewoon. Oh, oh ja, ondergrondse hut. En, en met die ondergrondse hut en dat zand. En zo was ik aan het, aan het associëren. Mm -hmm. En ook een beetje van... dat het apart was. toen. Dat je dat nou haast niet meer voor kon stellen. Dat het zo kon stuiven. Dat iedereen die naar M fietste. Was zwaar in het gezicht. Ja. Maar ook de leraar. Uh, maakt het niet uit wie. Als je naar, naar hem vindt. dat idee dat iedereen. En dat maar die, die ondergrondse hutten. Ja. De, de, dat is behoorlijk dreigend, hè, vind ik. Ja. De, de, uh, ja. Dat ik ook denk, wat is er aan de hand? Weet je, je zegt volgens mij ook uh, van de, dat je je kunt verstoppen. Ja. Voor, voor de vijand. Voor angstig, degene die jou niet goed. Ja, een angst, als, ja. Als, als een angstig dier. Ja. ja, ik weet ook niet waarom ik dat afschreef. maar wel een angstig dier. En, maar ik ging vroeger vaak, dan dan hadden we die ondergrondse hut gebouwd die was er. En als je op school was of zo, dan was je gepest. Of, of een leraar, ja, dat was stom, zeggen, weet ik veel of, of, of, of je wilde niet naar zwemblies of zo, dan ging je in die ondergrondse hut zitten. Niemand kon me daar vinden. En dan ging ik, ja. En, en ja, dat, en dat gevoel, dat heb ik nog steeds. Dat, dat, dat, dat gevoel vind ik nog steeds te gek als je. Als, als, uh, veel, uh, dat ze jou niet kunnen vinden. Als er van alles aan de hand is en, en, en die wil wat van mij... en, is, is en, zo, en, en, en, en die is kwaad op mij, want, uh, want ik weet niet eens waarom. En, uh, weet je wel, allemaal dat soort... Dat soort uh, maar overkom je dat dan wel? Ja, dat overkomt toch iedereen. Nou, weet ik niet. Nou ja, kijk, moet je luisteren. Ik, heb, dus, ik, ik, ik ben niet iemand die, die, die de hele dag, dingen terugmailt. terug mailt. Dus, dus, En er wordt veel naar mij gemaild om het een of ander... Ja. En ja, en Sommige mensen worden dan gewoon boos of zo. En dan denk je: oh, en dan kan ik helemaal niet tegen als iemand boos om is. En dan, nou, dan ga ik mooi in mijn zijn hut zitten. <laughs> maar dat is het, dat het te veel op je afkomt. Ja, gewoon wegkruipen. Weg, weg, uh, weg ja, ja. Ja, maar, ja. Maar dat is nog in digitaal verkeer. Ze staan niet voor de deur. Dat gebeurt ook. Ja, dat is niet zo mooi, maar ja. Maar het, het is vooral de hoeveelheid. Of dat, dat... Ja, als ik aan het schrijven ben, dan wil ik alleen dat doen. Wil mm -hmm. ik, wil ik, en, en, uh, ja, ik wil helemaal niet uh, bot zijn of zo, maar als ik aan het schrijven ben, en dat, is, dat is heel vaak. Dat is mm. altijd eigenlijk. Ja. <laughs> maar dan moet ik niet allerlei moeten ze niet jou lastig gaan van. Ja, nou, lastig van is weer... Zo, maar dan moet ik niet van alles. Dus... dus Mensen, luisteraars... Mag, Wilt u mij niet, alsjeblieft niet Nee, mocht mag, mag, u ooit niet terug gemeld zijn. Het komt maar, dat komt maar. Maar je voelt in elk geval een, een, een, een druk. En het is heel prettig om daar gewoon... Uh, ja, je moet vrij in de kap zijn. Als je, als, je, als, je, als je liedjes maakt, dan moet je gewoon... Dan moet er niet van alles... Uh, dan moet vanzelf... Daarom woon ik ook zo, in de stilte. Mm -hmm. dat is gewoon en kies je voor het isolement, in ja, zekere zin. Ja, zeker. Die ondergrondse hut. Zeker, want dan dan komt het ding naar boven. Ja, want dat stilte. is wel nodig. Stilte, ik weet niet meer wie dat zei, misschien ik zelf wel. Dat is net wat, wat... Ik weet niet meer wie het zei, misschien ik zelf wel. Nou, dan zijn we ver heen, Daniel Loos. Maar wat van de Schilder een leeg doek is, is voor mij de stilte. Dat. Ja. En die heb je nodig. Ja. Er staat een nummer op, ook wat ik echt een heel mooi nummer vind, over de Witte Wiem. Ja, Witte Wiem. Uit Olle Saxenland. Witte Wiem van het Olle Saxenland. Is dat maar. een verhaal dat je van je opa hebt gehoord? Of nou een... Ja, die had het ook wel over Witte Wiem. Maar Witte Wiem is, is een heel oud, oud iets. Dat is, dat is, wij hebben daar geleerd van, ah nee, daar bedoelen ze mistvladen mee. Ja, ook wel. Ja, van die mistvladen zo. Ja, uh, op de Dresdense hei. Ja, of ja, op ja. de Twente. In Twente is het ook in het hele Saxische land, is Witte Wiem is een ding. Maar. Ik weet ook dat er een soort traditie is, een voorchristelijke traditie, waar, uh, waar de oude geneesmethode, de oude kennis, wordt nog steeds doorgegeven van voor het christendom. Uh, en dat gebeurt op een, ja, in een wereld. In een, dat, dat zie je verder niet, dat hoor je verder niet, dat moet je weten. En ik ken wel plekjes, uh, heilige bronnen, uh, heilige bomen, en vlak over de grens heb je dat nog wel. En uh, dat vind ik heel fascinerend, dat dat nog steeds doorgegeven wordt... vanaf de oerbron, vanaf, nou ja... Die witte wiem die dat vertelt Ja, dat zijn witte, de witte heksen. Dat is wel iets algemeen bekender, witte heksen bestaan. Ja, ja. Maar dat witte, is ook, dat heeft te maken met het oude saxische woord van weten. Witte is, betekent weten. En dat heeft zelfs in het Anglo-Saksisch, witch, witch, ah. heeft ook te maken met... Met weten. Weten, witte kind, de, de, de heertig van de saxen witte kind. Daar was een wijze man, witte is... Nou, en dat is witte, witte wie. Dat waren vrouwen die heel veel wisten. Dat waren misschien net zo wel als de medicijnmensen bij de Indianen. Zo, dat idee heb ik er een beetje bij. En daar gaat dit over. Zullen we even luisteren? Want het ja. is een heel mooi nummer, ja. vind ik. Dat de vrouw nu bent, woorden bij trekken, vuur aan woorden barstelt, probleem, elke vragen. In het diepe donkere diepen bij de volle mannen komt het last Het wiezen weten, het helft van u de bron van het leven. Sachsenland. Wie ze wette vinden, het geluk en werd vervangt. De witte wieben van het oude Saxenland. In de pleuk en ze weten overal zit harst een boodschap in. En dat weten geeft het levensin, kennen ze de diepte die zo wat nergens meer bestaat? Daniel. Ja, ga ik, dankjewel. Daniel Loeus, ja. uh, van Vlier, van je nieuwe, nieuwe album. Mm -hmm. De Vlier kwam hier trouwens ook even in voor. Heeft dat dan een speciale betekenis? Lazen ze daar iets uit af? Ja, Vlier is, Vlier is nog steeds een, een, een, een plant waar, waar de, de, de, het sap van de besjes... Dat, het, het, het, het, het bloesem, je kunt er van alles mee doen. Het is geneeskrachtig. Het verdrijft geesten, maar het verdrijft ook vliegen. En, uh, het ruikt heel lekker. Je kunt er... Uh, Lekker mee koken. De sap is heel fijn. Er zitten heel veel gezonde spullen. En je en, hebt uh, hem echt in je tuin ook? Hoor. Zeker. Ik heb en, en maak je ook vlierbloesemsiroop en zo? Ja, dat heb ik wel gedaan. En uh, ik, ik doe het wel in thee als vlierbloesem tijd is. Maar ik laat de meeste bloesem hangen. Want ik vind de bestjes lekkerder. Oh ja? En wat doe je daar dan mee met zap, die besjes? Sap, uh, wijn. Uh, maak je vlierbloesem wijn zelf? Dat heb ik zelf niet gedaan. Maar mijn vader deed dat wel veel. Oh ja? Heel veel mensen doen dat, ja... Tantes en mijn uh, is heel lekker. En uh, ik maak er meestal een soort dik sap van. Maar het is nou heel lekker als je dan, dan iets verder nog in de herfst komt, omdat dan bij eene borst, als je ene borst op een goede manier maakt, en dan vlier bij zijn sap. Zoet gewoon. Heerlijk. Ja, dat is, ja. ja, is heel lekker. Nijntje erbij. Neentje erbij. <laughs> Een lekker Frans nijntje erbij. Ja. En, en dit was allemaal uh, uit de voorchristelijke periode, zei je daarnet, uh, die witte wiem. Uh, ma maar uh, Maria komt ook op deze plek voor. Ja, Maria, ja. Ho ho hoe is het met de, jouw verhouding met, met de katholieke kerk? Nou, over het algemeen uh, heel goed, heel gunstig. Nee, ik, ja, nee, zeker. Ik hou ontzettend veel van, van de katholieke, katholieke wereld. Daar hou ik heel erg voor. Tradities. Ik, ja, ik ben erin groot geworden. En, en de die, muziek heb je daar ontdekt, zou de je muziek, kunnen zeggen? dus. De, de, de lichtshow, rook, alles zit erbij. En dan kan weet je wat. Het, het is een uh, grote show. En het is, maar het is ook prachtig. De, het mysterie vind ik prachtig. Uh, hoe meer ik me even hoe, hoe, hoe, ja, ja, hoe. Ja, hoe, ik het, hoe door... erger ik. jammer. Hoe erger ik het vind dat ze ons niet beter geleerd hebben waar het nou precies over ging. Weet je van dat Die. die Onbevlekte is dat ging over. dat Maria was niet bevlekt met de, zon, met de erfzonde. Daar had ik graag veel eerder van weten. Dat weet ik pas vijf jaar. Want dat is, dat is namelijk heel Is wanneer Hoe ben je daar achter gekomen? Ah, dat heb ik, hoor ik allemaal van, uh, van Herman Vinkers. Van Herman Vinkers. Ja, ja, heb je dan. daar gesprekken over met Herman ja, Vinkers? Zeker, zeker, Herman en ik. Hem, hem, uh, Herman werd er heel veel van. Die heeft ze er echt erin verdiept. En, en die. Ja, die. Dan discussieerden we er wel eens over. En die zegt: nee, zegt hij, ja, nou, maar dat is. Zo zo. Dus daar leer ik veel van. En, en Want jij hebt toch afstand genomen van die kerk op een gegeven moment? Want die was er helemaal in? Ja, ik was als kind helemaal... Ja, dan wou ik wel geestelijker worden eigenlijk. En toen kreeg ik gitaar en uh, toen kwamen dingen overgesteld. Toen, toen was het de, de Devil's Music. En, en, uh, maar zoals ik in nog één al een liedje heb, of de kerk... Dat, dan zing ik al van... Uh, misschien komt het ooit wel terug. Heb je dat vermoeden? Nou, dat kan, ja, zeker wel. Ja. Maar ja, ik weet het ook wel. Uh, daar, dat zeg ik nu, Zo, daar sta ik nu. Mm -hmm. Het is het katholieke, het christelijke, is heel mooi omdat het een traditie is van 2000 jaar oud. Het is gewoon echt een traditie van 2000, waar jij onderdeel van bent. Wat mm -hmm. je meegekregen hebt, waardoor je kunst, uh, de Matthijs tot en met mooie schilderij kunt begrijpen. Want hé, hey, dat is dat verhaal Daarbij En dat moeten we koesteren, bedoel je? En dan ben je, in dit geval ik, dan ben een cultuurkatholiek, katholiek zeggen ze dan tegenwoordig. En dat vind ik fijn. Een cultuurchristen. Ja. Dus je gelooft niet letterlijk. Uh, maar je uh, maakt wel graag onderdeel uit van, nou, van de traditie. Als je op reis bent, in mijn geval als katholiek zijn, je gaat naar een katholieke kerk. Je brandt een kaasje, je voelt je ja, hartstikke thuis aan de andere kant van de wereld. Je kunt rustig naar een mis gaan. Het voelt als één grote familie. En dat vind ik fijn. Ja. Dat vind ik gewoon, dat Want vind ik... daar is ze dan ook, Maria. Maria, die is overal. Ja. ja, die is overal. Maria is fantastisch. Chinatown, San Francisco, zag ik Maria met een Chinees uiterlijk. Gewoon, en, en dat vond ik echt, vond ik echt ontroerend. Ja. Maria met, en met, met een klein Chinees kindje, was dan Jezus. En dat vond ik fantastisch. Ja, is erbij aangestoken. We praten en we zo dit, verder over religie, want het is bijna acht uur, Daniel. Oh. We luisteren even naar het nieuws en daarna dus verder over kerk en religie ja. met een goede vriend van jou die even aan de telefoon hangt. Nou, dat zal wat. Wie zal dat is zijn? Dat zal wat. Worden. NPO Radio 1.